De PVDA steunt het idee van de woningcorporaties. PVDA-kamerlid Monash vindt, net als een CDA-collega van Bokhoven, dat het systeem, het beheer, het toezicht en de positie van de huurders moeten worden onderzocht. Maar de PVDA verbindt daar wel de voorwaarden aan dat de problemen rond de corporaties in de tussentijd moeten worden aangepakt. Volgens het CDA stapelen de incidenten bij de corporaties zich op door een gebrek aan toezicht en draaien vooral de huurders op voor de gevolgen. Air France vliegt voorlopig niet meer naar de Syrische hoofdstad Damascus. De luchtvaartmaatschappij geeft als reden de verslechterde veiligheidssituatie in het land. Volgens een woordvoerder worden alle vluchten naar Damascus voor onbepaalde tijd geschrapt. Air France vloog drie keer per week via Amman naar Damascus. Frankrijk is een van de landen die het hars roepen om het aftreden van de Syrische president Assad. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik is nu officieel aangeklaagd voor terrorisme en moord, heeft justitie in Oslo bekendgemaakt. De dader van de aanslagen in Oslo en op het eiland Utoya kan een maximumstraf van 21 jaar krijgen. De aanklacht komt zeven maanden na de aanslagen waarbij 77 mensen omkwamen. Breivik heeft zijn daden bekend, maar vindt niet dat hij het een criminele daad heeft begaan. Er komt waarschijnlijk nog deze maand een centraal meldpunt voor paardenziekte. Vanwege de uitbraak van het dodelijke rinovirus willen verschillende organisaties het meldpunt versneld van start laten gaan. Het rhinovirus is besmettelijk en heeft een verschillende paarden het leven gekost. Het weer vanuit het westen regen, Middagtemperatuur gemiddeld rond de 7 graden. Vanavond trekt het regengebied naar het oosten en vannacht klaart het overal op. Minima liggen rond de 1 graad boven 0. Morgen eerst zonnig, daarna trekken er weer buien over het land en het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het. Dirty zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam, bij Zoeterwouden 6 kilometer. Op de A15, vanuit Rotterdam naar Gorkum, voor knopend Gorkum 9 kilometer. Er is daar een auto met aanhanger geschaard, de rechte rijstrook is afgesloten. Verkeer richting Gorkum kan vanaf knopend Ridderkerk beter omrijden, via Breda en Oosterhout, over de A16, de A59 en de A27. De andere kant op op ta 15, richting Rotterdam, bij Harlingsveld-Giessendam, een file van 5 kilometer. Dan nog ta 29, Bergen-op-Zoom, richting Rotterdam, bij de Heinenoord-tunnel, 2 kilometer. En er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag, Ut. Uh, ben je oh, wakker? Uh, nee. Je, zag, je zat zo lekker. Ik zat lekker te slapen gewoon. Ja. Heb je genoten van het lunchprogramma? zie je Wim lunch voor de eerste keer. Niet gehoord. gehoord. Nee, maar niet. Met Mike Belay en uh, Robbie Brouwer. Niet gehoord. Niet gehoord. Nee, Bedankt, uit. Ik... Nee, ik, uh? vond nee ik, nou, ik vond het wel leuk. Nee, Dank ik heb het niet gehoord. Ik vond het wel leuk. Dank aan de jongens. Ik kan het ook niet horen in de trein rijden. Oh, oh, oh, oh. Nee. Nee, nou ja, Luister terug dan via uitzending gemist. Nee. Nou, zullen we eens kijken. Maar ik vond het leuk. Dank oh. aan de jongens. Oh, en uh, nou gaan wij uh, ja. weer wat spelen, geloof nou, ik. Nou, gewoon gewoon in de oude shit draaien. Met de oude mug. De oude mug. De oude mannetjes mogen weer. Nou, nou ja. De Benidorm Barsters mogen nu weer. Ja, ja. zou jij ergens een oud mannetje, doen? Nee, ik ben er te jong voor, maar... Ja, nou, ja, okay. <laughs> ik kijk naar twee andere mensen hier in de studio. Die kunnen wel in de Benidorm Barsters terechtkomen. Zonder we hem eruit gooien? <laughs> Blij dat weg is 1 april, hè? Toch? Nou, niks is nog zeker, hè? Hey. Ik weet niet, ik ben blij dat we nou, hè? Hè? er zijn. We maken we een feestje van. Ja, dan maken we een feestje van. Ja, dan maken we een feestje van. Hiep, hiep, hiep, hij is weg. Hiep, hiep, hoera. <laughs> nou, dat feestje gaat gebeuren. Ja, op 28 maart. Hè? In uh, een café in Holstraat. Ja, café 6. Ja, op nummer 32. Ja. Daar gaan we live van zitten. dat is mijn uh, feestje. Ja. Oh, je betaalt ook de drankrekening? Nou, ik dat niet. Het... Maar ik, ben, ik ben een arme student, dat weet je toch? je hebt een topbaan aangeboden gekregen jongen, jij je gaat je zakken vullen. Heb ik, ik ben heb ik gehoord, een arme hoor. student, snap ik, dat dan. Heb ik gehoord hoor, Je gaat gewoon je zakken vullen. Waarvoor heb jij een verzoek gestuurd in mijn kalender? Weet ik veel. Jans, heeft je een verzoek gestuurd in mijn kalender? Nou, wistere. doe me niet. Wil ik allemaal niet jongen? Wil ik ook niet. Um, dit zijn de vernieuwjaren, dames en heren, goedemiddag. Uh, Mauri zit weer eens te, te feestfukken. Uh, uh, <lacht> <lacht> maar uh, daar gaan we het allemaal niet over hebben vandaag. We gaan vandaag weer drie platen draaien. We hebben ze al eerder gehad, maar ze zijn op verzoek. Ja, want u weet, dat ah, doen we ook. Oh. Af en toe draaien we platen gewoon op verzoek. Dus als u de idee heeft voor uh, voor uh, vinyl, Het moet wel vinyl zijn, hè? Komt niet meer. Ik wil nog steeds een keer Tommy hebben. Die, hebben, de hele al, die dag, hebben we gehad. De hele dag, Tommy. Die hebben we al gehad. Ja, maar ik vind hem zo leuk. Ja. We hebben, al, we, <laughs> hem al, we hebben hem al in twee versies gehad. Ja, en drie keer geloof ik zelfs. Nee, dat is niet. We hebben hem twee keer gehad. Oh ja, ja, we hebben hem ja, al gehad. ook goed. gewoon in de uitzending in de ja. kitchen. Nou ja, maakt niet uit. Ah, maakt het allemaal uit. Uh, in ieder geval, vandaag draaien we, draaien we uitsluitend op verzoek van uh, iemand. die heeft in mijn platenkast gestruimd. en die heeft daar drie prachtige platen uitgezocht. En ik had al gezegd: ja, we uh, hebben ze al eerder gehad. Maar de combinatie is wel weer ontzettend leuk. Wat doen we vandaag? Nou, Alan Parsons Project met Eye in the Sky. Prachtige LP. Werkelijk een sublime LP. En ik ben blij dat ik er een LP van heb. Die had ik nooit. Ik had hem alleen op cd. Maar toen ik een keer bij de Schallem was in Haardem... Toen eh, zag ik ineens deze prachtige, zo goed als nieuwe... Je kan het zien, hè? hij is nog zo goed als nieuw. Hij eh? ziet er inderdaad nog keurig uit voor ja, jou, Ja, hij doen. is helemaal, niet, helemaal nieuw. Dus eh, toen vond ik daar die LP. Ik denk, hé, dan kan ik hem eindelijk een keer draaien in mijn programma. Helemaal eens eerder gedaan, hoor, trouwens, maar... Nou ja, ik zei het al, we draaien vandaag op verzoek, dus doen we dat nog een keer. Verder uh, gaan we vandaag ook weer een beetje ruig met The Who Live at Leeds. Hebben we ook al eens eerder gehad. Uh, ook de moeite waard, prachtige live plaat van uh, deze Engelse band. En verder, een van de eerste albums van de heer Springsteen. Niet zijn eerste, maar vast geloof ik zijn derde, dat weet ik helemaal niet meer precies. Maar in ieder geval wel een van zijn beste vind ik nog steeds. En uh, hij is uh, met zijn nieuwe LP uh, Wrecking Ball. Is hij een klein beetje terug naar uh, wat hij op deze plaat al deed. Het een uh, beetje pompeuze geluid. Het, uh, uh, veel, veel, instrument, veel instrumenten en zo. Alleen op deze plaat was hij niet zo boos als op zijn nieuwe. Want op zijn nieuwe plaat is Bruce boos. Ah, oh. Ja, Bruce is boos. Op zijn nieuwe LP. Uh, of nieuwe, nieuwe geluidsdrager. Want ik weet niet of hij op LP uh, verkrijgbaar is. Zo ja. Dan zoeken we daarnaar. Als hij op vinyl is. Ik ga geen cd's meer kopen. Ik ga ook andere met een andere maar um, Goed. We hebben het over Born to Run. En uh, Bruce komt dit jaar weer naar Nederland. Zoals u weet. Uh, bij Pinkpop. Maar goed. Daar gaan we het allemaal straks over hebben. Want we beginnen namelijk met een mooi instrumentaal werkje. Van de uh, Alan Parsons Project. Van de LP Eye in the Sky. En het heet Sirius. U hoorden achterin volgens Sirius of Sirius. Nou, ik zal het maar Sirius noemen, dat lijkt me het. prachtig. Met uh, daarachteraan vastgekoppeld einde, dus het maar door laten lopen. Want uh, het is zo zonde om dat midden in. Het loopt nog even elkaar over en het is zo zonde om het af te, af te breken. Alan Parsons is een van de hoofdtechnici uh, van die Abbey Road Studio. Die beroemde Abbey Road Studio in uh, Londen. En uh, vandaar ook natuurlijk dat hij uh, alle gelegenheid had om daar uh, die, deze prachtige projecten. Uh, Vorm te geven. De bas werd bespeeld door uh, David Peten. De drums en de percussie was, uh, werden uh, bespeeld door Stuart Elliott. Acoustic en electric guitars, Ian uh, uh, uh, Bernsen zal dat wel zijn. Ja, Bernsen. Daar ga ik maar vanuit. Goed. En de keyboards Erik Wolfson en Alan Parsons zelfs. De. Programming van de Fairlight, dat, is een, dat was een hele belangrijke synthesizer in die dagen. Die is gedaan door Alan Parsons zelf. En saxofoon werd gedaan door de heer Mel Collins. Het uh, album werd uh, opgenomen en gemixt natuurlijk in de Abbey Road Studios. Uh, en de digitale master was gedaan in de Sony PCM 1610 System. Uh, nou... Dat allemaal prachtig. Speciale dank natuurlijk aan David uh, Rockberger uh, en nog een heleboel andere mensen. Die zal ik u straks allemaal nog noemen, want anders zit ik te lang te kletsen. Dat is ook niet de bedoeling. Um, belangrijke gasten bij deze LP waren natuurlijk was onder andere Colin Blunstone, die het onvergetelijke Old Wise zong. Maar die komt later in het programma uh, aan bod. Verder hebben we dus de Hoe Live at Leads. Maar we gaan eerst naar Bruce Springsteen. Bruce, de bos. ...heeft recentelijk, twee weken geleden, een nieuw album uitgebracht... ...The Wrecking Ball, Ball. En daar gaat hij nogal tekeer tegen over alle graaiers, bankiers, financiële, zogenaamde financiële experts... ...die eigenlijk niets anders doen dan hun zakken vullen. En daar is Oom Bruce nogal boos over. En zijn nieuwe album The Wrecking Ball gaat daar dus ook voor een belangrijk deel over... Maar wij grijpen terug naar een oudere, de oudere album van Bruce. Uh, nou weet ik niet meer precies of het nou zijn eerste, zijn tweede of zijn derde was. Volgens mij is het iets van zijn derde, misschien ook wel zijn vijfde, weet ik niet wel. Maar onze popprofessor Mulder zoekt dat wel even op. Goh, wat zou ik moeten doen als die man er niet meer is? Uh, moet je het zelf opzoeken? Dan moet je het allemaal zelf gaan opzoeken. Goed, nou, dat is ook weer spannend. Het is het derde album, in 1975. 1975. Bruce Springsteen doet gitaar, vocals en harmonica. Gary Talent doet de basgitaar. Dan Max M. Weinberg. Weinberg. Weinberg. Weinberg. Weinberg. Weinberg. Weinberg. Moet jij even op zijn keur met zeggen. Wijnberg. Weinberg. Weinberg. Die doet de Drums. Dan hebben we uh, Roy uh, Britton speelt Van der Roads en Glockenspiel Clarence Clemens die onlangs overleed de saxofoon Tegenwoordig speelt zijn zoon in de E-Street Band Verder background vocals van uh, Roy uh, Britton En uh, Mike Apple en Steve Van Zandt Nou, dan weet ik genoeg Als je nou ook de titel van het nummer nog weet Nou oké, okay, Thunder Road Like a vision she dances across the porch as the radio plays Oh, over some singing for the lonely Hey, that's me and I want you only Don't turn me home again I just can't face myself alone again Don't run back inside band, een band waar hij overigens nog steeds mee werkt, of het allemaal al nog dezelfde mensen zijn, in ieder geval één niet, de saxofonist Clarence Clemens, die is er niet meer bij, want die is overleden. Um, verder, maar zijn zoon heeft de vlag overgenomen, dus die doet het nu, die speelt nu saxofoon bij de band. Bruce Springsteen, volg, uh, in van de zomer dus te zien op Pinkpop, dat, uh, zo... Ja, dat hoort uh, aardig, dat hoor ik zelfs. Nou um, oh goed, laten we het daar niet over hebben. Um, in ieder geval de, dus de, deze zomer uh, te horen op Pink Pop. En daar zal die ongetwijfeld weer heel veel mensen vermaken met zijn prachtige explosieve muziek, Bruce Springsteen. Als je het over explosief hebt, dan uh, valt de volgende band uh, helemaal wel in dat, uh, in dat rijtje thuis, de Hoe. Een van de meest spectaculaire uh, live bands die je wel kan voorstellen. Zeker toen ze pas begonnen. Want toen hadden de muziekhandelaren in Engeland hele goede klantdansen. Want elk optreden van de, de, de muziekhandelaren. Oh, ik dacht de hoe? Tss, de geloven ja uh, nou Oh ja, de muziekhandelaren hadden hele goede klanten aan de hoe, want uh, bij elk optreden ging de complete installatie uh, of de fik in of werd, <laughs> werd het publiek ingeschopt uh, uh, uh, Pete Townsend had altijd gewoond om zijn gitaar stuk te slaan op, uh, op zijn gitaarversterker en soms gooide er nu ook gewoon het publiek in en ook Keith Moon, uh, de drummer toen, die had altijd een gewoonte om aan het eind van het optreden uh, uh, vooral tijdens My Generation bijvoorbeeld, zo'n een enorme schop te geven Zodat het ook de publiek in vloog Je is allemaal op de eerste rij gezeten Dat uh, moet je een helpje dragen geloof ik Ja dat was toen wel nodig Ja, Als ik deze allemaal een gitaar voor je kop of zo. Maar goed nou ja. Een zeer expressieve band Dames en heren de hoes van deze LP Is uiterst armoedig ik weet niet wie dat ontwerp gemaakt is, Maar het is gewoon een soort. Uh, ja. Kartonnen tas. En. Uh, daar, zit een, uh, daar zit nog een mapje in. En dat is ontzettend leuk. Dat zat er zomaar bij bij die plaat. Dat komt toen nog. Hè? Dat heb je met die CD's allemaal niet. Bij LP's had je er wel. Zet een zakje bij. En er zit onder andere. Een afwijzingsbrief van uh, EMI Records. Die de hoe dus afwees. Omdat ze niks vonden. En uh, die brief zit er gewoon bij. Uh, kan je nagaan wat EMI toen maar toch wel foutjes maakte. Uh, maar goed, wat dat betreft waren er meer van dat soort maatschappijen. En uh, het eerste contract wat de hoe had, dat zit er ook nog aan. Toen dus speelden ze voor uh, 15 pond. Nou, Die hoes was... lijkt een beetje op een uh, bootleg LP hoes. Ja, zoiets. Maar dat is het niet. Dat is echt een officiële uh, live LP opgenomen in Leeds. En dat is zo'n beetje... Uh, in de... Ja, het was toen de tijd de opvolger van Tommy. Dat weet ik nog wel. Dus het zal... ja, klopt. Tommy was in 1969. En, en daarna zijn ze op een wereldtoernooi gegaan. En oh, nee. in 1970 hebben ze Live at Leeds opgenomen. Juist. Yes. 14 februari. Goh. Op Valentijnsdag. Dat jij dat weet. Goed hè. Niet te geloven. Wat ben je toch? Een, een, een, een, je lijkt Leo Blokhuis wel. <laughs> maar ja die, ja, die doet het uit zijn hoofd. Ja. <laughs> Ik doe het ook uit mijn hoofd. Ja, ik heb je... me ingelezen. Ja, je, nee, je leest het uit je hoofd voor. Ja, dat ja, is waar. Heel ik goed. heb me ingelezen. keurig. Goed, ik, uh, ik zei het al, de platen die we vandaag draaien zijn allemaal op verzoek van mijn uh, lieve vriendin. En uh, die is er nog niet, die komt zo. Zullen we er eens even naar haar motivatie vragen? Um, maar die heeft ze uitgezocht. En uh, u mag dat ook hoor. Als u denkt bij uzelf. Van, goh, ik, uh, ik uh, heb drie LP's. Die ik wel eens uh, centraal zou willen zetten in dit programma. Nou, doe dat gerust. Uh, ik zie hier al één meneer aan tafel zitten. Die zit al te glunderen. Die komt volgende week denk ik met drie LP's aan zakken. Die, ja, die kans hoor, is heel erg groot. Hij knikt al, ja. <laughs> nou, je mag. Uh, ja, doen, we, doen, doen, doen, doen. We, we doen niet meer zo van ik doe de drie en jij één. Nee. nee mag je mag gewoon het mag hele programma invullen. Ja, je mag het hele programma invullen. En wij presenteren het. Toch? Ja, Frank, vind ik een heel, heel, heel ja. goed idee. Ja, vind ik ook. Gaat u zo lang lullen? Ik <laughs> over lang lullen. Spraken. Zullen we muziek draaien? Ja. Young Man Blues, je zei de Hoe. Where well, the young man ain't got nothing in the world these days. I said, a young man ain't got nothing in the world these days. Well, you know, in the old days, when a young man was a strong man, all the people, they stepped back when a young man walked by. nowadays it's the old man he's got all the money and a young man ain't got nothing in the world he's staying, he's staying. Ga er maar aan staan. Prachtige plaat. Live at Leeds. Opgenomen 14 februari 1970 dus in Leeds. Eh, tijdens de wereldtournee die de HoE organiseerde. na nou, het uitkomen van vooral Tommy. Want dat was natuurlijk wel een, uh, een hoogtepunt. Uh, in 1969 begonnen we al zo'n beetje door, daar, door fragmenten daaruit te spelen op Woodstock. Um, dat heeft u een aantal weken geleden kunnen horen. En ook op deze plaat staan weer, uh, denk ik, een aantal fragmenten uit, uh, uit Woodstock. En dat zit vervat in die prachtige lange versie van My Generation. Um, die we vandaag hebben we de vorige keer dat we deze plaat hadden niet gedaan. Maar vandaag doen we het wel. We gaan hem helemaal draaien. Het duurt 14 minuten. Dus voor de mensen die niet van lange nummers houden, het laatste kwartier wordt My Generation uh, 14 minuten lang. Nou, Berin, maak je borst maar net. Uh. <laughs> oh, bedoelde je niet? Oh. Oké, okay. goed. We gaan verder nu meer met die uh, Alan Parsons Project. Eye in the Sky, prachtige plaat uit de 80e jaren. Um, ik weet nog dat het een van de eerste CD's was die ik kocht. Omdat toen ik overgeschakeld was van LP naar CD, dat, dat op een gegeven moment ontkom je daar natuurlijk niet aan. Uh, dus dat heb ik toen ook gedaan. En uh, nou ja, ik ben toch blij dat ik nu de LP ook nog weer teruggevonden heb. De originele LP. Uh, want die is toch veel mooier hoor jongens. De hoes is veel mooier. Nee? Want het is toch een groot verschil. Um, Children of the Moon is het nummer dat we gaan draaien van The Alan Parsons Project. Ja, gaat allemaal in elkaar door. Hè. Maar goed, uh, we gaan niet uh, allemaal achter elkaar draaien hoor. Nee, dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Een beetje door elkaar heen. Een beetje door elkaar heen. Goed, oké. Okay. Um, de vocals op deze platen, de, uh, die werden. de orkestrale contractor, dus dat is de meneer die de, die de orkestrale dingen geschreven heeft, het arrangement gemaakt heeft. Dat was de heer George Hammer. Hammer, nee, Hammer. Hammer. Ja, gewoon hammer. Nou, noem hem gewoon hammer. Oké. Okay. De, de, de, de man die de koor uh, dirigeerde, dat was uh, meneer, uh, de heer Rob House House House ja. En de vocals, dus de, de, de solo performance, zou ik maar nou zeggen, waren in handen van Eric Wolfson, van uh, David Payton, Chris Rainbow, uh, Lenny uh, Zakatek. Dan Elmer Gentry, Colin Blunstone en de English Chorale. Choral. De English Chorale. Oftewel, een klassiek Engels koor. Vandaar. Um, ja, geld speelde geen, geen rol. Waarschijnlijk. Als je ziet hoeveel mensen er aan deze prachtige plaat hebben meegewerkt. Maar goed, meneer Parsons was zelf uh, directeur, of in ieder geval hoofdproducer bij uh, die Abbey Road Studios, waar het allemaal opgenomen is. De Abbey Road Studios die natuurlijk voornamelijk beroemd zijn geworden. Uh, omdat het toen de tijd toch wel een van de mooiste studios was. Ter wereld. Op het ogenblik is het niet zo best gesteld met Abbey Road. Want het, eh, omdat het met EMI, de eigenaar van de studio, niet zo goed gaat, eh, wordt de studio zelfs met sluiting bedreigd. En dat moet eigenlijk tot elke prijs, prijs voorkomen worden, want het is eigenlijk gewoon een monument. Als je nagaat dat eh, bekende Engelse componisten als Sir Edward Elgar en zo daar nog eh, opgenomen hebben, maar natuurlijk ook de legendarische Beatles. En die hebben met name de studio wereldberoemd gemaakt. Nou, in één Zeker, ze hebben voldoende parkeerplaatsen voor de deur. Dus daar scheelt het niet aan. Nou, zoveel zijn dat er niet hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zoiets. Ja. En de keer dat ik er was, dat was wel heel frappant. De keer dat, dat ik er toen was. Ik ben er geweest in 83. Toen ben ik ook binnen geweest in die studio. Okay. Ja, toen was er een hele manifestatie over de Beatles in Abbey Road. Toen ben ik er binnen geweest. stonden er drie dikke Rolls Royces op, voor de deur. Echt. Drie dikke Rolls-Royces, dat wil je niet geloven. Ja, die staan er nou niet waarschijnlijk. Nee, die staan er niet op, nee. Nee, dat is een wat uh, modernere, uh, modernere foto dit. Maar dat ik, toen was, stonden er echt gewoon uh, uh, drie vette Rolls-Royces voor de, de Ik geloof nog ergens een foto van liggen of zo. Um, maak die microfoon weer aan Riel? Ja, ik probeer hem ook zoveel mogelijk uit te Oké, okay. goed. Nou, we gaan uh, verder met Bruce Springsteen, dames en heren. Uh, met een prachtig nummer van die LP Born to Run. En dat heet 10th Avenue Freeze Out. Hier is Bruce. <middels> Avenue Freeze Out, dat was uh, Bruce Springsteen van de LP Born to Run in 1975 Hij is weg. Hij is weg hè? Hij is weg. Je bent voor elkaar? Wat weet ik goed. Wie ben ja. Sorry. Ten Avenue Freeze Out. Wat ja. Ben je mee bezig? Ja. Nee, ik ben je blijeetje want het was geen rol. Ja, ik ook. Goed. Het is weg. De brom en uh, de zoom uit de microfoon is weg. Nou, geniale technicus toch, Tim Morris? Niet te geloven. Um, goed, we gaan door met de hoe. Live at Leeds, 1970 opgenomen, 14 februari in Leeds tijdens de wereldtoernooi die de hoe maakte. Na het uitkomen van Tommy en die wereldtoernooi bracht ze onder andere ook naar Woodstock. En uh, deze LP werd dus uh, ongeveer een half jaar daarna opgenomen. Woodstock was in augustus 69. Deze plaat is dus opgenomen in februari 70. Een oude hit van ze die ze hadden in 66 of zo. Daarom trend een uh, grote single. En dat nummer dat heet Substitute. Je zijn de hoe. Shoes are made of leather I'm a substitute for another guy look pretty tall but my heels are high Simple things you see are all complicated Look bloody young but I'm just back Lekker kort. Kort maar stevig. De Hoe en Substitute. Maar ik zeg het, het lange, het lange nummer komt straks. Dan kunt u vast op voorbereid zijn. Het laatste kwartier is echt voor de Hoe. En dan gaan we hem helemaal draaien hoor. Die My Generation. En die 14 minuten lang. Dat wordt lachen. Ik denk dat er nu al mensen aan het voorbereiden zijn. Om kwart voor vier zo'n beetje moeten we naar een ander station. Oké. Okay. Uh, we gaan verder met die Alan Parsons Project van die LPA 1982. Komt die uh, prachtige plaat Eye in the Sky, Alan Parsons Project. En uh, we hoorden het eigenlijk al een beetje een fragmentje want de nummers lopen soms uh, lekker in elkaar over. Maar goed. Uh, we gaan gewoon verder met het volgende nummer van deze prachtige plaat, Gemini. Hier zijn die Alan Parsons Project. Rising, falling, listening, calling, drifting, touching, feeling, or leaving. Project met Gemini Prachtig mooi uh, Fantastische plaat vind ik het Nog steeds, met natuurlijk straks Als uh, de slotstuk ervan Natuurlijk het prachtige Alt Wise, een van de grootste hits van Dit uh, project Van Alan Parsons 1982 was het, om precies te zijn We gaan uh, naar Bruce Goh, heb ik al gezegd Wat ik nummer eigenlijk Nou nee. nee, hè? Niet gezegd, hè? Nou, gewoon nummer drie Spargelijk, maakt het niet zo mooi. We gaan de nacht in. We, We gaan, gaan de nacht in? Ja, night. Van uh, het album uh, Born to Run uit 1975. Bruce Springsteen. Ga ik ga u nog even. Dat ben ik trouwens bij het vorige nummer vergeten uh, te zeggen. Uh, bij die tense Avenue Freeze Out was. Bruce Springsteen, natuurlijk, gitaar, vocals. Gary uh, Talent speelde basgitaar. Max M. Weinberg. Deed ja. drums. Wanbuur. Dan uh, Roy, Roy Bitten deed uh, piano. Curns Clemens, natuurlijk de tenorsaxofoon. En verder Randy Brecker, trompet, Vlugelhorn. En Michael Brecker als op, uh, eveneens op tenorsaxofoon. Verder, uh, David Zemborn, die deed de baryton En Wayne André Trombone. Nu gaan we naar Knight En dat is weer Bruce Springsteen, gitaar en vocals. Hoe kwam dat, dat anders niet? Dan Gary Talent weer op basgitaar en dan hebben we er weer Mike's M Max M Weinberg ja <laughs> Weinberg, Weinberg. The uh, dated drums and Roy Britton piano, harpsichord and glockenspiel. Yeah. <laughs> okay. And the puppet corn. First, the puppet corn, the shrimpies. Shrimpies. Pretty shrimpies. Who did it do? Who did the do? shrimpies. did the do? Who did it do? Who did it do? Who did it do? Who did it do? Who did the do? Who did it And to work Ja, jullie lagen gewoon weer te slapen. Nee, ik zat gewoon te genieten van de muziek. Ja, van de prachtige muziek van uh, Broek Springsteen. Night heette het nummer. En uh, we gaan nog even door, hè. Ofwel. Nou, we zijn bijna aan het eind van het eerste uur. Toch? Ja, dat klopt. Nou, dan gaan we lekker gewoon uh, de filler erin gooien. En dan gaan we straks verder, na het nieuws. Met, uh, met natuurlijk weer Alan, Alan Parsons Project. Lijkt me mooi. Dan hebben we het evenredig, hebben we het evenredig verdeeld. Vind je niet? Nou ja. Oh, vind, vind ik wel goed. Ja, Oké, okay. Dus uh, we zien u terug aan de andere kant van het nieuws. Dames en heren, u kunt intussen even luisteren naar Brian Auger en de mm -hmm. Trinity. Mm -hmm. <laughs> no. oh.